Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De Zwitserse spoorwegnet wordt beschouwd als een van de beste en veiligste ter wereld.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 In Harlingen gaan wetenschappers van Naturalis en de Universiteit Utrecht... sectie verrichten op het kadaver. Het dier spoelde maandagmiddag aan en leefde toen nog wel. Een reddingspoging waarbij een gul werd gegraven... zodat de potvis dieper in het water lag, mocht niet meer baten. Het weer dan, af en toe schijnt de zon en er kan een enkele bui vallen. In de loop van de dag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe... en is er kans op regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is de nacht. Met Miranda van Holland. En zo heel langzaam wordt dit is de nacht. Bijna dit is de dag. Het is vijf uur geweest en ik vermoed dat de zon zo'n beetje aan het opkomen is. Dat kunnen we helaas niet zien hier in het Radio 2 gebouw. Het is een Grote bunker, radio 1 gebouw, natuurlijk. Zei ik dat nou echt? Dan krijg je een beetje van zo'n hele nacht doorhalen. Maar u luisteren naar Dit is de Nacht. En uh, ik vlieg zo meteen met u naar Cameroen en naar Thailand. En dan ook nog even naar Athene voor Koens Crisis Kilometers. Koen Verhaast, die zit in het uh, zuiden van Europa deze zomer. En als het goed is ga ik in de loop van deze de uitzending ook oh, nog even bellen met Andy Houtkamp. Ja, de sportverslaggever over het WK atletiek. Want vandaag worden de deelnemers, de Nederlandse deelnemers van het WK bekendgemaakt. Dat allemaal later. Eerst wat lekkere muziek. Dit is Al en Morning. en morning. Het is tijd om een reis te maken. En mijn reis brengt mij eerst naar Thailand. Focus op de wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. In dit geval met Dick. Dick, die ja, samen wow. met zijn vrouw Johanna woont in Thailand. En een hele goede dag, uh, Dick. Vertel me eens, um, hoe laat is het bij jou? Het is bij ons. Bijna tien over tien in de morgen. Tien over tien in de morgen. Dan zeg ik een hele ja. goede morgen in Thailand. Jij bent Dankjewel. vader van zes kinderen en jij werkt in de Thaise stad Bangkok... voor een zendelingenorganisatie ja. die heet Kama, als ik dat goed zeg. Kama Zending heet het in Nederland. Ja. Heel goed. En ik bel jou eventjes omdat wij zo rond deze tijd in Dit is de Nacht... altijd een reisje rond de wereld maken en eens eventjes met mensen gaan kijken. Wat is het nieuws? En wat is het nieuws op dit moment in Thailand? Nou, echt voorpagina nieuws is op het ogenblik een uh, grote olievlek die bij het eiland Korsamet uh, drijft. En waar mensen erg uh, van onder de indruk zijn, want dit is nogal groot. Er is dus 50.000 liter olie de zee ingespoeld vanwege een lek ergens oh. onder de zee in een PVC-pijp. Oh! En dat is dus een, een ramp, want het is een toeristengebied. Yeah. Ze verdienen uh, 40% van het totale budget aan... Uh, Toerisme wordt daar verdiend. En het is nu een van de beaches, een van de stranden daar is uh, behoorlijk zwart. Het ziet er echt niet leuk uit op de foto's. Ik ben oh. er zelf niet geweest, maar het okay. ziet er niet uit. Maar is helemaal zwart. Uh, is, is dit ook in Thailand het moment dat, dat uh, uh, de meeste toeristen uh, die kant op komen? Uh, mm. Ja, het is, uh, het is wel een hoog seizoen. Rond de kerst hebben we nog weer een, een hype. Maar deze periode is ook vooral omdat Europa nu vakantie heeft. Ja. Dus hier uh, wel druk, ja. En, en uh, uh, wanneer is dit precies gebeurd, deze olie Deze het is zaterdag heeft zaterdag plaatsgevonden. Ja. En het is dus eigenlijk pas sinds gisteren een beetje groot nieuws aan ja. het worden. Ja, en omdat het eigenlijk waarschijnlijk sinds gisteren ook aan, aan het aanspoelen is. Ja, ja inderdaad. En... Want het komt vanuit een punt van ongeveer 35 kilometer vanaf de kust ligt, maar mm. dat is nu, is nu de kust bereikt. Ja. En, en dat punt, die breuk, is, is dat inmiddels dicht... of is er het, het risico dat er nog meer olie vrij gaat komen? Nee, ze zeggen dat het dicht is. Dat het automatisch uh, is automatisch afgesloten. Vanwege die, toen het ontdekt werd, is het automatisch blijkbaar afgesloten. Oké. Okay. En woon jij in de buurt van dit, van dit rampgebied? Nee hoor, ik woon in Bangkok... en. Uh, dit is nou, ongeveer 2,5 uur reizen vanaf Bangkok, dus okay. het is niet zo ver. Richting het zuiden, als je uh, de Golf van Thailand hebt ja. uh, vanaf Bangkok uh, en je kijkt naar beneden op de kaart, dan is het aan de rechterkant op de map op, dit, op de kaart, bedoel ik. Uh, ja. Ja, in de buurt van Pattaya, uh, dat is een bekende badplaats, ja. en nog iets verder heb je de Rayong-provincie. Ra in die mm -hmm. provincie ligt er. Daar zijn heel veel... Olieraffinaderijen, want er wordt olie gewonnen mm. in de golf van Thailand. Dat wist ik niet. Uh, ja. Nee, dat wist ik niet, maar mm. uh, er wordt heel veel olie gewonnen. Dus het is eigenlijk heel normaal dat de, de stranden daar al, niet altijd schoon zijn. Nee. En nu uh, is het met die olie natuurlijk nog veel erger. Maar is dat, um, is dat niet uh, uh, dan überhaupt eigenlijk geen uh, toeristengebied? Dus je zegt die stranden zijn uh, vaak niet zo heel schoon? Uh, het is wel toeristengebied, want ze uh, proberen het natuurlijk een beetje netjes te houden, omdat uh, ze eraan kunnen verdienen. Ja. Maar ik las vanmorgen ook een commentaar van een buitenlander die op Sanet woont. Ja. En die zegt van nou, het maakt niet veel verschil. Nu stroomt de olie aan, maar kijk eens naar de vieze stranden wat er allemaal ligt. En plastic zakken en ja. dergelijke. Dus sommige stranden zijn echt heel vies en andere worden wel onderhouden. En is er ook al bekend wat voor impact dit gaat hebben op de natuur? Ik bedoel, vogels, vissen, het is een kwestie van tijd tot die... Uh... Meer dood dan ja, men levend is er bang komen. Voor, ja, men is er bang voor dat er een, een behoorlijk stuk koraal wordt aangetast. Oh. Dit koraal is een langzaam groeiend koraal. Dat groeit maar 1 tot 4 centimeter per jaar. En, dus het is uh, langzaam groeiend. En het zal jaren kosten voordat de, de schade die er aangericht wordt er weer uit is. Oh, en, en, Als het ooit er weer ja. uit komt. Ja. Want koraal is niet, niet schoon te maken? Ik heb er geen verstand van. Nee, is het heel moeilijk schoon te maken. Ja. Oh. Jo? Dit ligt onder het water en dus ja, waarschijnlijk komen daar resten in van de olie en die uh, pasten het meteen aan. Ja, ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Ja. Um, en Dick, uh, is dit een periode waarin jij aan het werk bent of heb jij binnenkort ook eventjes wat ruimte en wat tijd en wat, wat vakantie om zelf op een al dan niet vervuild strand te gaan zitten? Nee hoor, ik ben gewoon aan het werk, deze maanden ben ik aan het werk. Pas in, in december heb ik even vakantie. Oké, okay. en wat doen jullie dan als jullie vakantie hebben? Kom je richting Nederland of ben je, hou je vakantie in Thailand? Uh, ja, meestal wel. Uh, december in dit geval komen we voor verlos naar Nederland. Ja. Ja, dat moeten we ook dus fondswerking doen in Nederland in december. Deze keer hebben we december gekozen omdat we iets langer hier willen blijven. want uh, We krijgen elk jaar uh, zes weken verlos. en dat is... Ja, het gaat, een jaar gaat snel voorbij, dus we willen nu iets langer uitstellen. Oh ja. en, maar normaal, hier werken we met counseling. Ons werk hier dus, het bestaat uit counseling of hulpverleningsgesprekken. En, um, en dat doe je samen met je vrouw? Uh, we doen het voor, voor huwelijken, voor echtparen samen. En we doen ook apart mensen apart nemen. Dus uh, individuen, singles of uh, mensen die alleen willen komen. Uh, die nemen we dan apart. Oké. Okay. En, en je kinderen, ik ga niet naar een, um, een Thaise school? Mijn kinderen zijn allemaal volwassen. En uh, er is één in Thailand die werkt hier als een, als muziek, uh, met, in de muziekwereld, zeg maar. En oh. de rest woont in het buitenland, okay. in Nederland en Engeland. Oh, dat ja. is echt overal ter wereld. Ja. Oh, met een hele inter, heel internationaal uh, uh, gezin. En wij hebben het de afgelopen twee uur hier in Dit is de Nacht gehad over uh, de nationaliteit van de Nederlander. En hoe mensen uit het buitenland uh, tegen Nederlanders aankijken. Maar jij bent natuurlijk ja. een Nederlander in het buitenland. Kom jij nou, als je één keer in het jaar terugkomt in Nederland. dat je weer dat je een beetje aanloopt tegen bepaalde gewoontes of tradities in Nederland. Of je denkt: oh ja. Dat was ik even vergeten, maar dat is typisch Nederlands? Um, ja, onze kritische geest is bijvoorbeeld iets uh, wat heel typisch is. En ja? Het lijkt altijd het nog erger wordt, maar ik weet niet. De Aziaten zijn niet zo kritisch. En dat is uh, aan de ene kant heel prettig, aan de andere kant ook wel eens lastig, maar uh, dus wij als en vooral Nederlanders, we weten het altijd beter. Hè? Ja? Dus dat, uh, daar loop je wel eens tegenaan. En je, ja. en je zegt, het, het lijkt al erger te worden. Waar, waar merk je dat aan dan? Weet ik niet. Misschien overdrijf ik het wat, want ik kom maar één keer per jaar in Nederland. Mm -hmm. Dus uh, het kan zijn dat ik het, dat ik het wat meer merk dan. Maar uh, individualisme groeit sowieso in Nederland. Dat, dat sowieso, denk ik. Je kunt je achterdeur niet meer openlaten. Je kunt niet meer zomaar binnenlopen bij iemand uh, om even op de koffie te komen. Je moet nu een afspraak maken. Ja. Dat hebben we gemerkt in de loop van de jaren, dat dat is veranderd. Oh, yeah. Het is niet meer zo gezellig als vroeger. En, en is dat echt een verschil met in Thailand? Kan dat in Thailand wel? Kun je bij je buren zo binnen binnenkomen lopen? Nee, nou niet, niet in de stad hoor. Nee, in de stad kan dat zeker niet. Maar op het platteland kan dat nog wel. Ja, uh, maar hier in de stad uh, wordt het ook heel zakelijk en heel, ja, echt zoals in Nederland, precies, bijna precies hetzelfde. Je komt hier ook niet veel bij de mensen thuis, want mensen gaan liever met je naar een restaurant. stel oh, ja? je voor dat het thuis niet al te netjes is, dan schamen ze zich daar liever niet voor. en dan. Nee, beter uit in een restaurant. Maar dat lijkt me raar voor jouw counselingwerk. Want dat is best heel. Uh, nou, heel ja, maar eeuwig. dan komen ze mensen naar ons toe. Ah, okay. dan, we gaan niet naar de mensen toe. Okay. Ze komen bij ons op kantoor op afspraak. En dan heb je daar een ruimte. Ik begrijp het. Ja. Heel goed. Ja. Um, heb je al ontbeten? Uh, ja hoor, allang. Het is twee uur uh, na acht uur. Dus ja, om acht uur ontbijten we meestal. En, en mag ik dan, want dat vind ik altijd wel heel interessant om het even te weten. Als ik mensen overal ter wereld aan de telefoon heb. Wat, wat ontbijt je in Thailand eigenlijk? Oh, je zou rijstsoep kunnen nemen, wat normaal is. Maar uh, dat vinden we niet lekker smorgens. Dus wij nemen gewoon yoghurt met muesli oh. in de ochtend. Nou, het is gewoon eigenlijk precies hetzelfde als ik doe, Dick. Ja, <laughs> met, met de krant erbij en oh. dan uh, eventjes. Uh, met koffie. En ja, ja tot, nou, dag. dat herken ik. Nou, dan, dan zijn we dus alle twee toch hartstikke Nederlands. Dat blijkt maar weer, want dat is ook precies hoe ik mijn dag ja, begin. Dat kun je er niet slaan, hoor. Nee, ik begrijp het. Dick, hartelijk dank dat ik even met je mocht spreken. En uh, die vrouw Johanna al onze hartelijke groeten. Dankjewel. Dag Dick. Hoi, hoi. Goede dag. Dag. Dat was Thailand. Uh, heel vervelend natuurlijk. Een 50.000 liter olie in de golf van Thailand. Uh, nou, we houden dat gewoon even in de gaten. En dan kijken hoe we hoe dat verder ontwikkelt. Voor nu gaan we luisteren naar een stukje muziek. Dit is Matt Simons and with You. Dit is de nacht. De EO.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 other side With you, you hem met Simons hier in Dit is de Nacht. Het is tijd om weer een stukje verder te reizen. In dit geval naar Cameroen. En als het goed is, spreek ik uh, daar met Nelis van den Berg. Nelis, hallo daar. Uh, Goedemorgen. Een hele goede morgen. Uh, ho hoe vroeg is het in Cameroen? Het is uh, nu kwart over vier of zo. Kwart over vier. Oké, okay, wij zitten nu helemaal niet zo ver uit elkaar. Het is hier ongeveer uh, kwart over vijf, dus het scheelt een uurtje. Um, Jij aan dat ik je dan even wakker gebeld heb, of niet? Zeker uh, weten. Uh... <laughs> nou, dan dank <laughs> maar... ik je de, dat je even uit je bed wilde komen uh, voor mij, Nelis. Ja. Um, ja, nou, ja, dat is heel sympathiek van je. Dat, uh, dat is sowieso een, een feit. Kun je mij vertellen wat er op dit moment uh, in het nieuws speelt in Cameroon? Ja, weet je, ik vind dat altijd een heel lastige vraag. Uh, want in Cameroen, uh, als ik heel eerlijk ben, volg ik het nieuws heel slecht. Want uh, als je kijkt naar wat er in het nieuws gebeurt, is er eigenlijk wat echt, echt interessant is. Zie je niet echt zo op het nieuws en wat, uh, wat de nieuwsuitzendingen zelf betreft. Dat ja. uh, is dan het bezoek van een uh, provinciehoofd uh, aan een of andere meeting. Het zijn allemaal... Uh, heel erg administratieve dingen die eigenlijk helemaal niks zeggen. Hmm. En de echt interessante dingen, ja, die, die laten me niet echt zien. Want dat zou ik veel politiek gevoelig kunnen liggen, dus dat, dat zie je niet. Oké, okay, maar heb je dan nou wel zo je bronnen om dan aan, aan wel aan dat soort politiek gevoelige informatie te komen? Want hoe weet je dan wel uh, wat er in een land speelt? Ja, wel een beetje. Uh, als er dus echt wat aan de hand is, dan, dan leeft het ook wel hoor. Dat is het ook wat grappig. Uh, want we hebben dus uh, bij de organisatie waar ik voor werk, en ik leef. En dat is, volgens mij, heel veel werk dan op uur. er iets meer moeite voor doen. Ja, ja. Ik begrijp het. En wat staat er deze week op jouw agenda, Nelis? Uh, ja, mijn agenda is, uh, is altijd enorm vol. Op dit moment het is het erg grappig, want nu zit ik, uh, ik eerlijk uh, aan het strand. Het me dus terwijl ik de zee uh, over de zee aan het uitspreken ben. Oh, er um, Is dat dus ook vanwege vakantie? mens ben je? En heel druk mensen, dat hij <laughs> niet mag in Afrika, waar alles altijd heel gespannen en relaxed is. Ja. Uh, maar ja... Uh, maar tof. toch... Sorry. Ik vroeg het daar straks ook even aan Dick, die zit in, uh, in, in Thailand. De afgelopen twee uur heb ik in, uh, hier in Dit is de Nacht... gepraat over de Nederlandse volkscultuur... en hoe mensen die uit het buitenland komen en in Nederland wonen... de Nederlander en het Nederlander zijn en Nederlandse gewoontes uh, ervaren. Als jij terug bent in Nederland, hè, en je komt uit uh, Cameroon gevlogen... of uit Congo, of waar je op dat moment ook vandaan komt... wat valt je dan altijd weer op aan de, aan de Nederlandse cultuur... of de Nederlandse volksgeest? Ja, daar, kan ik, daar zou ik heel veel over kunnen zeggen. Ik uh, had net dat stukje ook gehoord, dat mee te luisteren al. Ja? En uh, ik ben het wel met hem eens. Het, uh, het, het, het, het is kritisch gevoel aan, aan Nederlanders zeker uh, het heel gauw beter te weten. En dat is uh, uh, altijd wel grappig om te zien en ook wel eens wat, uh, wat irritant. Wat mij altijd opvalt ook. En dat is gewoon doordat je in Afrika woont. En ziet hoeveel dingen niet goed gaan. Niet werken. Uh, waar mensen met enorm veel optimisme. zich iedere keer toch weer doorheen slaan. Mm -hmm. Dat Nederlanders over het algemeen. Uh, enorm hoge verwachtingen hebben. Van hoe alles moet werken. En als het dan niet werkt. Is dan, uh, dan gaan we het gewoon organiseren. Dat het wel werkt. En dat yeah. heeft dus een positieve en een negatieve kant. Als je al naar Nederland toe ligt. Dan is Nederland het meest georganiseerde, uh, aangeharkte landje ter wereld. Je dus ziet, de rest van <lacht> de wereld is dus een relatief uh, uh, onontvonnen. In Nederland is alles kleine lapjes grond, alles is recht, ja. alles is geregeld, alles is mooi. En dan nog vinden we het niet goed genoeg, dus we moeten het nog beter organiseren. En dat vind ik mm. wel heel erg mooi. Ja, of vervolgens <lacht> of lekker met elkaar klagen dat het zo slecht geregeld is. Ja, precies, precies. <lacht> Want dat is natuurlijk uh, ook heel Nederlands. <lacht> Het is ook een positieve kant, hè? Ja. Het is mooi om mee te maken dat we het allemaal echt perfect willen hebben. Nee, dat, dat, en dat, dat is dat ook zo. Is, dat we het meer even hard gaan mopperen. Ja, nou, Nederlanders zijn gewoon ook een beetje strebers. Ja, ja. Dat ja. denk ik. Nelis, ontzettend dank voor je tijd. Ga je nog naar bed of uh, blijf je wakker en uh, ga je de zon op zien komen... daar uh, aan de kust van Cameroen? Nee, ik rijd nog lekker eventjes erin hoor. Oh. Uh, uh, vier uur uh, is het wel mooi om naar de zee te gaan kijken. En, maar het is wel een beetje koud. Oh, het lijkt me toch fantastisch. De zon op te zien komen en de zee en dan in Cameroen te zitten. Ik zou er best wat voor ja, over ja, hebben om even naast je te staan. Ja, anderhalf uur hoor. Maar dat is misschien dus toch wel geholpen. Oké, okay, nou, dan wens ik je een, een, nog even anderhalf uur fijne slaap. En dan hopen dat je een hele mooie zonsopgang hebt. Dankjewel. Dag Nelis, dankjewel hè. Oké. Okay, dag, dag. Ga ik een plaat draaien, namelijk Dimaskinade. Kom mijn god, dat Can you tell her where I am? Some try to. Hand me Get famous as the man who can't be moved And maybe you want me to, But you see me on the nose And you'll come right into the corner And the man who can't be moved. Een man die heel veel gemoved heeft is Koen Verhelst. Koens crisiskilometers. Al enige weken volgen wij freelance journalist Koen Verhelst... die deze zomer door Europa, Zuid-Europa moet ik zeggen, reist. Hij onderzoekt de gevolgen van de eurocrisis. Vorige week zat hij nog in Italië. Maar als het goed is, Koen, ben je nu toch wel richting het einde van je reis? Ja, dat klopt. Ik zit in Athene momenteel. Een hele goede morgen, Koen Athene. Dat is de laatste bestemming, hè? Ja, dat klopt. Ja, het is weer bijna voorbij. Het is alweer bijna voorbij. En hoe lang ben je onderweg geweest? Uh, bijna zes weken. Ben je blij dat het erop zit? Um, ja, nou, we hadden het er vorige week al even over. Het is een, uh, een, een mooi voorrecht om als journalist een, een reis te kunnen maken. Uh, dus, en ik vind het zelf ook erg leuk en, uh, om, om te reizen. Maar ja, je komt wel weer heel veel trieste verhalen tegen. Ja, dus, uh, want dat is eigenlijk je maar... Een beetje dubbel. Ja, dat viel mij eigenlijk op dat ik je sprak, ik denk een week of zes geleden, toen was je uh, net begonnen. Mm -hmm. In Spanje zat je toen, en toen was je nog, nou ja... Um... Ja, hoe moet ik dat zeggen? Vond ik je nog wel een beetje, uh, uh, wel een beetje vrolijk. Wel zo frappant ook wat er allemaal in, in geloof ik dat Madrid was, wat je daar om je heen zag dat er veel leegstand was. Mm -hmm. En toen ik je twee weken geleden sprak, toen zat je. Uh, op, was je net terug van Sardinië, als ik me niet vergis. En toen ja. dacht ik echt, oh, koen, ga je, ga je het halen? Want het lijkt wel alsof het <laughs> het leed van Zuid-Europa steeds zwaarder op je schouders begint te drukken. Het werd nou, zwaar. In, in Zuid-Italië was het inderdaad wel. Uh, ja, wel gloomy af en toe. Dat, uh, dat geeft wel toe, ja. En dat is, uh, uh, het is ook, ik zie, ik zie ook wel een soort van um, achteruitgang vanuit Porto deze kant op, is het wel steeds zichtbaarder in elk geval geworden. En ook als je de cijfers met elkaar vergelijkt, dan in Porto zijn, uh, even kijken zijn de mensen vaak iets van 20, 50% erop achteruit gegaan qua inkomen. Mm -hmm. Maar in Griekenland is het uh, is drie kwart en uh, veel vaker voorkomend uh, getal. Dat is enorm, zeg? Ja, precies. Dus dat zie je aan heel veel uh, dingen. Je ziet je aan gewoon aan hoe, hoe zo'n stad uh, erbij ligt. En, aan, en hoe, hoe druk het is uh, op uitgaansavonden. Mm -hmm. en, en daar, het is allemaal veel zichtbaarder geworden sinds ik uh, Spanje verlaten heb, vooral. En uh, vanaf Sicilië is het helemaal uh, goed uh, te zien geweest. En hoe reageren mensen op jouw aanwezigheid? Willen ze graag een verhaal doen? Of hebben ze juist iets van, uh, joh, Noord-Europa, laat ons ontzettend uh, vallen? Wat... Ja, nou wat ik hier, uh, in, in Italië is iedereen heel open. En willen ze eigenlijk allemaal wel hun verhaal vertellen. In Griekenland over het algemeen ook. Mm -hmm. Maar wat ik wel merk is dat iedereen in Griekenland dan de vraag stelt van... Ja, maar hoe zit het dan in Nederland? Hebben jullie daar ook crisis? Mm. En de Grieken zijn wat wat, uh, wat postiger en die vragen dan uh, uh, wat ik verdien en uh, <laughs> hoe ik zelf de crisis voel en of ik vrienden heb die werkloos zijn en zo, dat soort dingen. En dat, dat had ik tot hiertoe nog niet gehad uh, in de andere landen waar ik geweest ben. En, en er wordt natuurlijk ook wel in Nederland hard geklaagd over de crisis. En er zijn denk ik ook een heleboel mensen die daar reden toe hebben. Maar als je dat vergelijkt met de Griekse situatie? Nou ja, dat is echt een groot verschil, absoluut. Hoe? In Nederland, als je daar de rest euro verdient, en je moet je dan je bedenk je dan dat er heel veel Grieken die dat ook hebben gehad, mm -hmm. die, die vier jaar geleden hetzelfde, hetzelfde salaris hadden als Nederlanders. Ja. En die nu nou, drie kwartjes teruggevallen uh, zijn naar, naar zo'n 600 euro in de maand, terwijl ze hetzelfde aantal uren maken. Ja. En uh, bijvoorbeeld ook uh, voor benzine heel veel moeten betalen, wat gewoon Nederlandse prijzen zijn. Oh. Dan, dan, dan kun je er wat meer in, in, in een beeld bij vormen, denk ik. Ja, ja. Ja, je familie moet, uh, moet onderhouden voor 600 euro in de maand. Het is natuurlijk een heel andere koek dan wanneer je dat met 2000 euro uh, kan doen. Maar zo, hoe zo. redden mensen dat, Koen? Want dat is toch helemaal niet haalbaar? Ja, dat is toch dan, dan, dan komt die, uh, die Zuid-Europese uh, familie, die komt dan weer de hoek om kijken. Die is, uh, ja, is zo wel een soort van uh, lening of een renteloze bank... Als een, uh, een, ja, een vanghuis voor als het, uh, als het nodig is. Hmm. Ja. Ik sprak in Jenina, uh, waar ik uh, eerder was in het noorden van Griekenland, een werkeloos een uh, leraar Engels van 48 jaar. En die had een soort deal, uh, ja, gesloten zou ik niet willen zeggen, maar die had een soort deal met zijn moeder uh, die van hem afhankelijk was voor zorg dat zij zijn huur betaalde. Oké. Okay. Want hij was werkloos, dus ja, hij had natuurlijk geen geld om, ja. uh, om huur te betalen. En, en zo ja, wonen er heel veel 30-plussers nog bij haar ouders. En, en dat, is ook, dat hebben we ook heel veel gezien in Spanje en in, uh, en in Italië. Ja. Dat is toch een. Ja, dat, dat veerkrachtige van de families hier, dat, uh, dat komt in zo'n tijd wel, uh, wel goed uit. En aan de ene kant zijn mensen er ook wel een beetje gewend aan dat er de staat eigenlijk. Zeker in Zuid-Italië en in Griekenland ook. Ja, voor een groot deel gewoon of afwezig is of een obstakel is voor, om, om een goed leven te leiden. Dus ja, mensen zijn al gewend om um, elkaar te helpen. Zeg maar. ja. Hoe denk je dat dat in Nederland zou zijn? Want ik vraag me eigenlijk af, terwijl je dit zo vertelt... ik vind het eigenlijk ook wel een heel, heel mooi iets... dat een familie zo voor elkaar zorgt uh, in, in zo'n crisistijd. Maar ik vraag me eigenlijk af of dat in Nederland ook zo zou gebeuren. Wat denk jij? Dat weet ik niet. Ook al heb ik wel gewoon veel uh, vrienden bekenden die na hun studie weer uh, bij hun ouders wonen omdat ze nog geen baan kunnen vinden bijvoorbeeld. Hm. Dus ja, je hebt dat wel, maar ik denk dat het toch een, uh, een, een cultuurverschil is, ja. Ja, heel duidelijk ja. En is het hoogtepunt van je reis nou eigenlijk ook het, het, het dieptepunt? Ik bedoel, een, eh, het is dus te horen, het meest slecht in, uh, in Griekenland, het meest zwaar? Is dan eigenlijk, ja, het is raam om dat dan weer het hoogtepunt te noemen. Maar je was op zoek natuurlijk naar de gevolgen van de eurocrisis. En die voel je nu dus. Het, uh, het zwaarst. Dat is waar. Ja. ja, dat zwaar. Ja. Nee, het is wat dat betreft uh, inderdaad hier wel het uh, duidelijk zichtbaar. En in die zin is het ook het, uh, uh, hier het makkelijkst om het uh, aan, de, aan de lezers en de luisteraars te laten. Merken zo. Mm -hmm. En al deze verhalen die. Uh, die, die, die, die, die, die wat, wat ga je hier precies mee doen, Koen? Kun je dat vertellen? Uh, nou, ik heb uh, een blog uh, bij uh, de persdienst. Dat mm -hmm. is uh, de, de medeorganisaties waar ook voor werk. Die uh, zijn van de regel aan de dagbladen in, in Nederland. En uh, ik ga op de krant een aantal verhalen publiceren. Komende maandag uh, wil ik een, een soort afsluitverhaal maken over de, de hele reis. En uh, ja, wat er verder nog mag uh, gebeuren, wie weet. Ja? Ik, uh... ik heb begrepen dat je volgende week, als je in Nederland bent, ook even langskomt bij Dit is de Dag. Dat klopt, ja. Bij Elsbert El's Groetekoe. Okay. Op maandag. Dat is in ieder geval ook heel leuk. Uh, ik wens je een hele goede reis. Ga je het missen, Koen? Ja, ik ga het zeker missen. Het is toch een, uh, een, een fijne uh, manier van reizen als journalist. Je leert heel veel locals kennen. En heel veel... Je leert veel meer hoe het dagelijks leven van mensen loopt. Dus dat ga ik absoluut wel missen, ja. Heb je trouwens ook vrienden gemaakt, Koen? Ja, absoluut, absoluut. Leuk. Het is eigenlijk een hele mooie reis. Een verdrietige ja. reis, maar ook een hele mooie. Zeker weten. Het is, het is echt uh, dubbel wat terug. Ja, ja, ja. Koen, een hele goede reis. Uh, kom veilig en wel terug uh, in Nederland. En uh, wens de Grieken gewoon heel veel sterkte van ons. Daar hebben ja. ze helemaal niks aan, maar, uh, maar toch. <laughs> Oké. Okay. Dag Koen. Dag. En tot in Nederland. Joe, doei. Dat was Koen. Koen verhelst. En dus maandag uh, kunt u hem horen in uh, Dit is de Dag, de uh, overdag versie van dit prachtige nachtprogramma. Tijd voor een uh, stukje muziek. Angels, birth. out of a carpenter, the very son of God you are, Jesus, Jesus, Jesus of Nazareth.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 But I'm very And we don't talk, Ilse de Lange. En als we dat zouden doen, dan zou het heel erg stil worden op de radio. En dat zou toch jammer zijn, want in deze laatste twaalf minuten, dit is de nacht. Vooral omdat ik een bijzondere man eventjes aan de telefoon mag hebben op deze dinsdagochtend 30 juli. Vanochtend maakt namelijk de Atletiek-Unie de deelnemers van het WK Atletiek in Moskou bekend. Dat zal 10 tot en met 18 augustus gaan plaatsvinden. En straks in Moskou gaat hij de wedstrijden van commentaar voorzien. Ik heb het over atletiek-verslaggever Andy Houtkamp. Andy, goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Jij, staat, Hallo. jij zit, bent al heel vroeg op pad voor alle duidelijkheid. Je bent niet op een sportevenement op dit moment. Maar uh, je staat bij een tankstation omdat je je zoon uh, naar Schiphol gebracht hebt. Ja, nou, naar Rotterdam, maar dat is ah. ook over een... Uh, wilt ja, inderdaad. Vanavond mag ik weer commentaar geven bij voetbal, bij PSV, tegen Zulte Waregem. En nu dus uh, heel vroeg uh, uh, bij jou in de uitzending, en dat vind ik een eer. Nou, de eer is vooral van mij, Andy. Uh, want toen ik mijn, een aantal van mijn uh, herenvrienden uh, vertelde... dat ik Andy Houtkamp even mocht interviewen... nou, toen is mijn status wel enorm gestegen, hoor. <laughs> Je ja, ze... hier te blozen in Oh, dat is heel goed. Nou, dat is, als ik dan ook nog kan vertellen dat ik Andy Houtkap heb laten blozen... dan ben ik echt gegarandeerd... dan uh, uh, uh, uh, krijg ik gratis biertjes zaterdagavond in de kroeg. Ik denk dat het, dat, dat het, dat het resultaten zijn. Andy, ik heb jou aan de lijn uh, in verband met het, uh, het WK-atletiek. Um, ja. Hoe bereid jij je voor op zo'n WK als dit? Uh, ja, zoals ik me altijd voorbereid. Uh, je moet heel erg veel weten van... Er doen zoveel atleten mee, en met name natuurlijk de Nederlandse atleten. Maar atletiek, is een, een sport. Uh, ik denk dat het de enige sport is die voor Nederlanders ook interessant zou zijn als er geen Nederlanders meedoen. Uh, iedereen kent Usain Bolt en alle andere grootheden. Het is uh, een van de mooiste sporten om naar te kijken bij de Olympische Spelen. En uh, ja, je moet toch wel bijna alles weten van alle Nederlanders. Dat is toch wel de bedoeling. En uh, ook van de internationale atleten. Dus veel lezen en uh, veel kijken en luisteren. Is het voor jou ook het meest uh, uh, uh, leuke, de meest leuke sport... of de meest interessante sport om te verslaan? Uh, ja, ik ben van, uh, van huis uit uh, honkballer en voetballer. En ik, hoe atletiek, zoals het zo mooi heet, al een jaartje of twintig... het is genieten, omdat het zo veelzijdig is... Van, van mensen die discus werpen tot hoog springen. En uh, sprinters, maar ook marathonlopers. Het is zo breed en zo mooi. Uh, ja, allemaal toppers. En heb je voorkeur voor een bepaald onderdeel? Wat vind je het mooiste ja. om naar te kijken? Of het mooiste om verslag van te doen? Ik vind de 10 heel mooi. Dus dat ze tien verschillende onderdelen moeten doen bij de mannen. En zeven doen de meerkampers het bij de vrouwen. Mm -hmm. Vind het prachtig om naar te kijken. En ik ben gek op de marathon. Ik vind dat zo knap. Mensen die uh, meer, en dat moet je je voorstellen... die lopen 42 kilometer en een beetje... en lopen dat uh, gemiddeld 20 kilometer per uur. Ja. Op de fiets heb je al moeite om dat bij te houden. En dan lopen die mensen dat uh, uh, dik twee uur. Ik vind dat zo mooi. Dat is zo'n ongelofelijke topsport. En daar mag ik heel graag naar kijken. Maar is dat dan leuk om een marathon te verslaan? Ja. Dat, is, dat, is, dat klinkt gek, maar dat is leuk. Omdat je. Uh, ja, je kijkt naar je kijkt hoe mensen erbij zitten, uh, je, je kijkt naar de gezichtsuitdrukkingen. En ja, het zijn natuurlijk bijna allemaal Kenianen en Ethiopiërs. Mm -hmm. En die zijn nogal lastig uit elkaar te houden. Maar het is toch uh, genieten. En, en, en heb jij dan ook... Uh, want dat stel ik me dan zo voor... dat jij ergens zit en jij ziet die beelden... en jij hebt daar verslag van... of je staat misschien wel ergens uh, tussen het publiek. Heb je dan plaatjes van alle gezichten... van die, van die atleten voor, ons, voor je... dat je nee. dat allemaal weet? Hetzelfde geldt uh, bij voetbal. Nummers, rugnummers... is het allerbelangrijkste okay. uh, uh, om te hebben. Met zo'n... kijk, in het Olympisch Stadion of in het uh, stadion straks in Moskou dan gebeurt alles in het stadion. Dan, dan ken je iedereen wel zo'n beetje ook van gezicht. Maar met de marathon, die lopen dus eerst buiten het stadion. Ja. En de laatste 600 meter lopen ze meestal in het stadion. Uh, maar wat ik zeg, luchtnummers en namen, dat is het allerbelangrijkste. En, en, en doe je dan s'avonds ook, voordat je gaat slapen in Moskou, een overhoring? Zo van, oké, okay, nummer 13, dat is die en die. Nummer 14, dat is nee, die... Nee, nee, nee. Nee, nee, ik moet ook niet te gek worden. Nee, ik... Uh, dat is ook in de voorbereiding. Je weet natuurlijk wel wie de favorieten zijn mm. op de 100 meter. Uh, dat zeg ik altijd wel eens uh, gekscherend. Er komen negen uh, donkere sprinters, want het zijn bijna allemaal donkere jongens. Mm -hmm. Die komen op de 100 meter allemaal tegelijk over de finish. En ik moet zeggen wie er heeft gewonnen. Ja. En, en, en je moet het goed hebben. Ja, dat, ja. Dat, dat is honderdste van seconden uh, wat daar tussen zit. En toch, en ik mag dit al een hele tijd doen, is het me nog... Nou, ik kan me niet uh, herinneren dat het me ooit voorgekomen is dat ik de winnaar niet goed had. Al zat er een honderdste uh, van een seconde tussen. En dat is puur een kwestie van uh, goed concentreren. Mm. Je zit uh, bijna, ja, ik zeg het ook wel eens, uh, het is uh, bijna topsport uh, voor jezelf. Ja, dit, dit klinkt ook echt alsof het jouw sport is. Dit is ja, jouw sport. Is Heel goed ja. kijken en scherp zijn. Ja. Dat gaat toch dat grappig, grappig. Leuk. Hey, ik vind het wel mooi, want ik krijg een beetje inzicht in de, in, in de romantiek van het leven van de verslaggever. Um, wat moet ik als... Want ik ben even voor de duidelijkheid een ontzettende sportleek. Ik zal meteen maar heel eerlijk zijn, Andy. Um, ik, ik, ik, ik weet helemaal niks van sport. Ik, ik kan niet sporten. en ik. ik, oh, ik uh, mm, Oké, okay, dat is heel fijn om te horen. <laughs> ik schaam me er nu eigenlijk een beetje voor. Maar wat moet ik als atletiek leek... Echt weten over het WK Atletiek. En wie moet ik echt in de gaten houden? Welk nummer moet ik echt zien? Ja, weet je, het is, het is heel simpel. Bij Atletiek voor het, het grote publiek is de 100 meter is het koningsnummer. Dat is uh, natuurlijk mooi om naar te kijken. Ik denk niet dat het heel spannend wordt. Want Usain Bolt is ja. uh, een Jamaikaan. Die is zo verschrikkelijk goed. En zijn grootste concurrenten hebben allemaal een... Uh, Killetje geslekt wat niet uh, hoorde en zijn daarvoor uh, gepakt en, en doen dus niet mee. Maar uh, voor de Nederlandse liefhebber, ja, dan moet je echt de tienkamp in de gaten gaan houden bij de mannen. Met, uh, daar hebben we maar liefst dus drie deelnemers en dat is echt uniek. Met Eelgo Sint Nicolaas met name, dat is zo mooi om naar te kijken. Moet je je voorstellen, iemand die dus heel hard de 100 meter kan lopen, mm -hmm. maar ook 5,5 uh, meter met een polstok hoog kan springen. Of uh, uh, een meter of uh, zes kan verspringen. Het is, dat is zo knap. Dat je dat allemaal kunt. En, en uh, Daar moet je ook echt op letten. Want ik denk, dat moet je niet verder vertellen... maar ik denk dat hij wel eens een hele goede kans zou maken op een, uh, op een medaille. Kijk, en dat, en dat soort tips, daar zat ik op te wachten. En je hebt ja. mij overtuigd. Mooi. Ik ga kijken en naar jou luisteren. Heel fijn, ik zal zwaaien. <laughs> Dat is heel fijn. Ik wens je alvast een heel fijn uh, WK en een hele fijne dag. Dankjewel, ja. jij ook. Bedankt voor je tijd. Nou, he heel fijn. een Dag Andy. Dat was Andy Houtkamp. Ik sprak hem over het WK-atletiek in Moskou. Dat gaat voor de duidelijkheid 10 tot en met 18 augustus uh, plaatsvinden. En ik ga er dus naar kijken. Hè. De Tienkamp. Uh, Nicolaas? Nee, zo heet hij die niet. Maar iets met Nicolaas. Ik hou het allemaal bij hoor. Ik heb meegeschreven. En het koningsnummer moet ik kijken, dat weet ik nu ook. de 100 meter met uw zijn bol. Hè, goed, fiel you know, like de soul. You're How much you mean? Makes. She's a trusting Joel en tell haar about it. Misschien is dat uh, wel een uh, goed voornemen voor deze dinsdag, de 30ste juli in het nos kanaal met Bert van Sloten. Het SCP-rapport wordt gepresenteerd over krachtwijken in Nederland. Een discussie tussen de PvdA en de D66. In het kader van de zomerserie een lang interview... met onze minister van Defensie. En vandaag een persconferentie over droogte in ons land. Er wordt gesproken met de Unie van Waterschappen. Dit was Dit is de Nacht voor nu. Terugluisteren, dat kan via eo.nl slash ditisdenacht. En volgende week, dan zijn we er weer voor u. Een fijne dag.